8 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De Griekse premier Papandreou ziet af van een bezoek aan New York. heeft het besluit genomen in overleg met zijn minister van Financiën. Een woordvoerder zegt dat de premier zich wil richten op het veiligstellen... van een nieuwe noodlening van Eurolanden. Papandreou zou onder meer veranderingen moeten aanbrengen... in het Griekse belastingstelsel voordat zijn land aanspraak kan maken op de lening. De Griekse premier was in Londen en zou vanuit daar doorreizen naar New York... voor de algemene vergadering van de VN. Veel winkels hebben enkele uren te maken gehad met een pinstoring. Storing begon rond half vijf. Twee uur later waren de problemen voorbij. Ongeveer een op de vijf pintransacties liep vast. De oorzaak van de storing is nog onduidelijk. Equens, het bedrijf dat het betalingsverkeer regelt, zegt dat de storing niet te maken had met het nieuwe pinnen. PvdA-leider Cohen heeft Geert Wilders opgeroepen de stekker uit het kabinet te trekken. Bij een ledenvergadering in Amsterdam benadrukte Cohen dat de PVV het in cruciale kwesties als Griekenland en de pensioenhervormingen oneens is met het kabinet. De regering voert een totaal andere koers dan de PVV-voorstaat, zei Cohen. De PvdA-leider noemde het verder beschamend het kabinet in deze crisis aan het werk te zien. Hij verwees naar maatregelen die volgens hem de meest kwetsbare groepen raken. Ons land heeft nu een kabinet dat als een bankkonijn... in de koplampen van de PVV zit te staren, zei Cohen. Minister Rozentaal heeft de Palestijnse president Abbas opgeroepen... af te zien van het plan om volgende week het VN-lidmaatschap aan te vragen. Volgens Rozentaal dragen eenzijdige verklaringen niet bij aan een oplossing. Abbas wil de kwestie volgende week in stemming brengen... in de algemene vergadering van de VN. Israël, gesteund door de Verenigde Staten, verzet zich daartegen. Dan het weer, vooral in het westen buien met kans op onweer. Morgen wisselvallig met regen- en onweersbuien. Het wordt dan hooguit 17 graden. Tot zover het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie Er is één melding op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... tussen Moordrecht en Nieuwe Kerk aan de IJssel. Daar staat twee kilometer door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En ook is daardoor bij Nieuwe Kerk aan de IJssel de afrit dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 Nogmaals, goedenavond. Het rondje langs de velden beginnen we het dak dicht in Arnhem en die houdt Maar niet omdat de doelpunten zijn gevallen. Het scheelde niet veel. Mislukte voorzet van Butner. Die kwam op de kruising terecht en uh, staat dus 0-0 bij Vitesse Roda. Nou, dan weten we het wel. Dan zal er in Venlo ook wel iets gescoord zijn. Racht nog niet mee. Nee, bij de ploeg hebben we moeite om kansen te creëren. We zitten in de 18e minuten. De stand is 0-0. Wel een schotje gezien van Koems. Nog een keer dat Narsing vrij was. Komen te staan op de achterlijn bij VVV. Zat dat ook niet echt veel kracht achter. Dan een voorzet van Herenveen. Bal komt voor de goal. Achterin is Elm. Kan aannemen. Kan hij ook schieten. Kan er iemand schieten? Nee, er wordt uitverdedigd. Het blijft 0-0. Groningen Excelsior was 2-0. Henk Kok. En er staat nog steeds 2-0, maar eigenlijk had het 3-0 of 4-0 op het scorebord te moeten staan. Mooie actie van Texera aan de linkerkant van het veld. Anders kregen een goede kans, ze misten die kans. En ook Broersen van Excelsior moest nog eens een keer een bal van de doellijn halen. Derhalve nog steeds 2-0 in een lelijke wedstrijd. En er is straks om kwart voor negen nog Feyenoord tegen de Graafschap.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 Manu, tjaw met clandestino Vitesse Roda in die oudkamp. 0-0 bij Vitesse moet het met name vanaf de linkerkant komen. Waar Buutner de hele linkerkant bestrijkt: als linksback, als links half en als linkerspits. Uh, nu heeft hij weer de bal, Butner En gaat kijken in de diepte wordt er gelopen door onder andere Van Ginkel. Van Ginkel wordt weer aangespeeld, maar krijgt een duw in de rug. 0-0 de stand. Vrije trap en dan is er gepraat door de En die krijgt ervoor de gele kaart. Ja, dat zijn van die domme uh, zaken. Dat je geel krijgt omdat je iets tegen de scheidsrechter uh, zegt. En Tom van Ziegem zegt meteen van uh, oké. Okay. Meteen de gele kaart voor jou. Als verdediger, centrale verdediger, is dat lastig. We zitten op een kwart wedstrijd en dan heb je nog driekwart kwart van de wedstrijd te gaan. Waarbij je moet uitkijken. De vrije trap is vanuit de keeper gezien aan de rechterzijde. Net buiten strafschapgebied, meter of vijf. Dus voor een rechtspoot goed te draaien richting het doel. En die rechtspoot moet dan Davy Prupper zijn. Een van die 20-jarige vijf spelers. 20 jaar of jonger bij uh, Vitesse. Kijken wat hij doet. Buter, Butner staat er ook bij. Maar het moet uh, van uh, Prupper worden. Want. Uh, dat is veel makkelijker om langs de muur te schieten. Daar komt zijn aanloop en daar is het schot. En een karambol in de muur. Hij appelleert voor Hens. Maar het balbezit blijft voor Vitesse. In strafschopgebied wordt hij er nu uitgejaagd. En hij is Chanturia. De rechterspits van Vitesse. Die amper in het spel nog voortgekomen is. Omdat alles over links gaat. En hij nou eenmaal aan de rechterkant staat. De bal gaat over de zijlijn. Mag Vitesse gooien. 23 minuten gespeeld. 0-0. Eventjes dit nog meenemen. Omdat de bal bij Arnan komt. En Arnan de bal breed geeft naar de. Rechterkant. Misschien dat dat iets uh, op kan leveren als Yasuda de bal heeft. Uh, Japaner Yasuda met de scherpe bal. Te scherp in het strafschopgebied. Vangbal voor Kijsjek. De Poolse keeper van Roda. En zo staat het ook na 23 minuten bij Vitesse Roda. Nog altijd 0-0. Wie maakt het meeste indruk tot nu toe? VVV of Heerenveen? naar uh, Geen van beiden. Is dat antwoord ook geldig? <laughs> ja, dat <iets>? mag ook. <laughs> Prima. Halverwege de eerste helft. 0-0 bij VVV Heerenveen. Zomer gaat maar eens de helft op van uh, VVV. Ja, speelt de bal dan breed. 15 meter naar links. En dan loopt hij over de zeilen. En omdat daar geen enkele ploeggenoot staat... Ik dacht misschien dat El Akshowi, vorig seizoen trouwens op huurbasis nog actief hier, dat hij mee zou lopen. Maar dat is niet het geval. Het geeft eigenlijk een beetje aan dat Herenveen ook niet geweldig in de wedstrijd zit. Er gaat weinig gevaar uit van de voorhoede. Toch veelvuldig geprezen met Asaidi en Nassing en Dost. En kijk je dan naar de andere kant van het veld. Terwijl de bal maar weer eens verspeeld wordt bij Herenveen En wordt opgepakt door Yoshida achterin bij VVV. Dan valt op dat die drie Nigerianen daarvoor in met Oshiebo, Nwofor en Moussa. Jullie voor de wedstrijd toch echt weten. We vinden het fantastisch. Dat we met z'n drieën daarvoor in kunnen spelen. Nou, weinig spelvreugde gezien, weinig overtuiging bij de heren. Emenieke meldt zich. Moussa aan de linkerkant. trekt naar binnen toe. Wat kan die? Nou, Pasen richting de rand van het strafschopgebied. Een kansloze bal wordt eruit gehaald door Victor Elm. Op de middenlijn balverlies bij Narsing. En VVV neemt over. Weer met Emenieke. Misschien de eens een keer een fase van de thuisploeg. Doorkoppen van voor, Maar dat is zo rechtstreeks in de handschoenen van Brian van de Bussen. En die kan dan gaan kiezen voor het meegeven bijvoorbeeld aan Gouwe Leeuw. Zijn centrumverdediger. Breed gespeeld. Een metertje voor het strafschopgebied van Heerenveen. Breed gespeeld richting Zomer. Terug naar Gouwe Leeuw. En die staat dan een meter of vijf verderop. Afspeelmogelijkheden zijn er eigenlijk nauwelijks. Ja, Vlak voor zijn neus staat Sven Koems. Speelt de bal naar Jan Maat. En een lange bal richting Narsing. Vervolgens is die binnen te houden door Narsing. Ja, dat is hij. Maar dan gaat Dost onderuit op de strafschopstip. En kan Timmy Sela heel makkelijk uitverdedigen. Door de bal zo de tribunes in te schieten. Of toch in ze, op zijn minst in de richting ervan. Bal over de zijlijn en er gaat een ingooi komen. En dan moet ik toch nog heel eventjes terug als dit het geval is naar Molhoek. Want de wedstrijd was pas een paar minuten oud toen hij keihard op de voet van ziet ging staan. Dat was eigenlijk gewoon goed geweest voor een rode kaart. En een minuut geleden of een minuut of wat geleden doet hij het eigenlijk een keer hetzelfde in de buurt bij Asaidi, Weliswaar ietsje minder opzichtig. Maar ook daar gaat hij nadrukkelijk voor de voet van zijn tegenstander. Zeker niet voor de bal. Hij had er eigenlijk volgens de letter van de wet niet meer bij mogen zijn. Een vervelende overtreding van Molhoek al zo snel in de wedstrijd. Maar goed, Maguire wil meegeven aan Movoer aan de linkerzijkant. Janmaat komt helpen achterin bij Heerenveen. Zomer trapt Luk raakt naar voren richting Dost. Yoshida wint het, het duel. En zo gaat het maar op en neer en op en neer hier in stadion de Koel. Moussa, dan McGuire. Oushebo erachteraan. Doet het niet eens heel gek daar op de rechtsbuitenpositie. Moussa halverwege de helft van Heerenveen aan de rechterkant. kullen dan. Ja, en dan heeft Moussa een uh, schoen in zijn gezicht uh, gekregen. Dag van El Akjewi En wat te hoog gegeven Been van de linker verdediger van uh, SC Heerenveen. En dat levert dan in ieder geval nog een... Uh, Vrije trap op. Het was trouwens Elm. Het was niet El Aksuï die er wel vlakbij stond. Dat levert dan nog wel een vrije trap op voor VVV. De bal moet wat naar achteren. Ligt een meter of 15 vandaan. Bij de punt van het strafsomgebied van Heerenveen aan de rechterkant van het veld. Maguire terug in de basis na een sterke invalbeurt Maguire. vorige week tegen PSV, die 3-3. Hij neemt deze bal voor zijn rekening. De koppers staan achterin het strafsomgebied, maar de bal is matig. De bal is uitermate zwak, wordt opgepakt door Koems en zo over de zijlijn gekopt. Kortom, die bal van Maguire was veel en veel te laag. De 26e minuut, het is allemaal niet groots. 0-0 bij VVV SC Herenveen. Als ik Henk goed heb begrepen, had Groningen vanavond meer aan het doel zouden kunnen doen. Ja, ja absoluut. Van nu dat met die 2-0 achterstand van 2-0 staat, nog steeds op het scorebord. Score nu dat Excelsior meer ruimte moet weggeven... ontstaan er ook meer kansen voor FC Groningen. Het spel ligt nu even stil... omdat de en komt binnen de lijnen. Nu heeft Excelsior de beide spitsen dan ook gewisseld. Tevreden is al, nu gaat nu naar de zijlijn. En eerder was dat al van Buren. En daarvoor is Jason Oost binnen de lijnen gekomen. Maar daaraf dat nu veel verandert aan de aanvalskracht van Excelsior... meen ik te moeten betwijfelen. Want ik kan me maar één schot herinneren van tevreden. Zo tegen het Russ-signaal aan. En meer heeft Excelsior aanvallen niet kunnen laten zien. Ze geven dus meer ruimte weg omdat ze wel proberen aan te vallen. Texera is twee, drie keer toe dicht bij een doelpunt geweest. Een aardige kopbal. Een vlammend schot. Dat had zeker een doelpunt moeten zijn. En zojuist ook nog eens een keertje een kopbal. En de kans van Bakuna was ook ideaal om het doelsaldo wat op te voeren. Dat is vooralsnog niet gelukt. Dus het heeft iets te maken met de productiviteit van FC Groningen. Ik heb wat bijzonder in die tweede helft naar Texera gekeken. De opvolger van de Matas, ook uit Uruguay is hij afkomstig evenals als Suarez. FC Groningen heeft de laatste jaren een gelukkige hand van spitsen gehad. Suarez. U kent hem allemaal, naar Ajax gegaan en toen naar het buitenland vertrokken. En ook deze uh, man, Texera, David Taxera komt uit Uruguay. Vol ijverig, handig aan de bal en heeft gevoel voor de positie. Komt een paar keer voor zijn directe tegenstander. Het is wel Excelsior, het is wel dat hij tegenover Smit staat. Dat is een onervaren verdediger nog in de betaalde voetbal. Maar deze jonge Uriquiaan die profiteert daar toch van 20 jaar en Smit is 19 jaar. Het, het is wellicht een belofte voor de FC Groningen, maar alsof hij de kwaliteiten heeft van Suarez of Matas. Daar valt natuurlijk nog helemaal niets over te zeggen. Excelsior in de balbezitter probeert wat aan te vallen over de rechterkant van het veld. Maar nu gaat die bal terug naar de keeper, naar Wesley de Ruiter. En zo verstrijkt hij de tijd. De supporters van FC Groningen zijn ook regelmatig ontevreden. Omdat er vaak de bal achteruit wordt gespeeld, breed wordt gespeeld. Dat er geen tempo in de wedstrijd zit. En die supporters van FC Groningen zijn ja, eigenlijk ingesteld op een hoge uitslag. Op veel doelpunten en goed voetbal. Maar daar heeft FC Groningen minst laten zien sterker dan Excelsior. Dat wel. Nu is Excelsior binnen de aanval over de rechterkant van het veld... Maar het zal ook wel weer in schoonheid sterven. Nee, gelukkigwijs wordt de bal er meegenomen vanaf de rechterkant. Moet er een voorzet komen. Maar die voorzet die wordt uh, onderschept door Van Loo, de doelman van FC Groen. Zo waren een applausje. En dat heeft nog twee keer geklonken in de Euroborg. En dat was met de beide doelpunten. Er staat nog 2-0 voor Groningen. Dat zal ook zeker blijven. Van Excelsior heeft nog niet laten zien dat ze iets aan die nul kunnen doen. If I win I'll be king in my Danny Vera met Tomorrow Will Be Mine. Ja, als er ze nog zeven moeten komen en die zullen ze toch op moeten schieten, hè? <laughs> ja, zeven spelers of zeven doelpunten. Want hier is het ook uh, een binnenkomen van spelers uh, bij Vitesse uh, elke week weer. Ik denk dat dat ook het grote probleem is. In elke linie moeten vandaag ook ze weer spelen een nieuwe spelen. Ze spelen vandaag speler. wel met het jongste elftal uh, dat Vitesse ooit gehad heeft. 21 uh, jaar en 312 dagen. Uh, volgens mij... Uh, had ik dat al eerder. Ja, uh, ja. Uh, ja nee. Even voor de duigen. Ja, 25 jaar is de oudste. Hè. De Anthony Annan. Ook uh, een van de kleinsten. Meteen 0-0 de stand, overigens. Maar uh, dat ze kunnen voetballen, dat uh, uh, weten we wel. Overigens, vormen gaat niet tegen de vlakte. Wordt, krijgt een duwtje in de rug. Ook een gele kaart voor Jan-Arie van der Heijden is dat. Uh, de eerste gele kaart aan de kant van Vitesse. Uh, het is dus uh, 0-0. Eén weer prachtige actie gezien van Vormer. Die kan wel voetballen hoor, die jongen van Roda. Een prachtig schot op het doel van Piet Veldhuizen. Maar Veldhuizen, zoals ze hem kennen, karakteristiek hangend in de lucht... haalde de bal uit uh, de bovenhoek en uh, deed dat knap. Nu moet hij misschien weer handelend optreden. Overigens, over al die nieuwe spelers gesproken. Dat moet ingepast worden. En het is duidelijk geen ingespeeld team. Maar wel goede voetballers. Ik kan niet anders zeggen. En ik ben blij dat jan Arie van der Heijden nu op het middenveld speelt. Want het is een van de jongens met overzicht. Een echte architect op het middenveld. Maar nog geen doelpunt heeft het opgeleverd. Roda, de gevaarlijkste ploeg. En nu ook weer met een vrije trap. Waarvoor onder andere klaar staat Flederis. En die kan dat met zijn linkerbeen. En voor een linkspoot is het ook de meest ideale situatie. Van de keeper uitgezien, links net buiten strafschopgebied Een meter of 5. Dus zeg maar uh, 2, 23 meter van het doel. Flederens staat er klaar voor. Vormen staat er klaar voor. Maar ik denk dat het Flederens wordt met het uh, linkerbeen voor zich. Hij zegt, jongens, geen gesodemieter in die muur. Van elkaar afblijven. En dan kan het sluitje komen. Daar komt hij ook. Flederens schiet. Oeh, het scheelt weinig. Centimeters naast het doel van Veldhuizen. En zo alweer een minuutje of 34 gespeeld in de Gelredom. Waar slechts 15.000 man zit. Ik vind dat toch nog altijd weinig. Maar die zien ook een uh, wedstrijd zonder doelpunten tot nu toe. 0-0. Hoeveel man zitten er in de koel eigenlijk, maar? Uitverkocht? Ja, stijf altijd. Maar hoeveel het er precies zijn? Hoeveel mensen kunnen er hierin? Nou, die man kijkt me aan. Naast me, nou, 7500, zoiets. Ja, die man zit hier elke week, zeg. 0-0, 34ste minuut. En een aardige actie gezien bij Veen aan de rechterkant van het veld zojuist. Oushebo ging daar aan de wandel, draaide eigenlijk iedereen gek en er ontstond een corner uit. Maar dat leverde dan weer niet zoveel gevaar op. Maar in ieder geval dat moment met Oushebo die wat tegenstanders wegzette, niet de makkelijkste weg koos. Dat was leuk om naar te kijken. Misschien dat er nu muziek in zit met Moussa aan de rechterkant. Moussa had er langs bij de eerste man, dat is El Akshaoui. Dan komt zomer in stormen en maar weer eens de tribunes in. En zo is het gevaar eigenlijk weg. En aansluitend aan de corner die zojuist werd veroverd door VVV. Om het verhaal even af te maken. die gaat als een haaster vandoor de middenlijn over. diepte de helft op van VVV. En dan heeft hij de pech dat Cullen een voet uitsteekt. Waardoor de bal in het strafzoekgebied inmiddels van VVV niet krijgt. Komt bij een ploeggenoot, namelijk bij Narsing. Anders is het zomaar 0-1. Goede actie was dat van die. De bal is weer in het spel bij Timicela. Halverwege de helft van Herenveen. Aan de rechterkant gaat er langs. Wordt ook neergelegd, lijkt me toch. Ja, zeker. Sven Koms net buiten het strafschopgebied Op de rand ervan. Een heupzwaai en En Kusebuyuk zegt: Ja, kom jij maar hier. Koems denkt blijkbaar overtredingen maken. Is een recht, want hij pakt het hier. En het blijft bij een vermaning. Op de rand van het Timmy Timicela aan de wandel. Het scheelt een paar centimeter. Een penalty is het uh, zeker niet. Maar wel een. Uh, Prachtige plek voor een vrije trap voor een linkspoot die dan de lange hoek zou moeten zoeken. En aan wie is dat dan voorbehouden om dat te proberen? Nou, bijvoorbeeld aan Molhoek, de man van een aantal nare overtredingen in deze wedstrijd. Ik zei het eerder, overleg nog wat met Maguire. Nou, als die het woord wordt, wordt het normaal gesproken toch een bal die voor de goals zal gaan komen en zal, richting, zal gaan richting de koppers. Er is echt topoverleg, want Molhoek staat daar en Wolfoor staat daar en Moussa staat daar met z'n vieren bij elkaar. Het is bijna zo'n scrum als bij het rugby. En het is een afstand van 23,4 meter. En dan denk ik dat de man die zometeen zal gaan schieten misschien wel Emenique is. Ja, maar de bal wordt slecht aangegeven. Een puntertje van de Nigeriaanse verdediger. Zoveel overleg, zo slecht uitgevoerd. Nou, dat past helemaal bij het verhaal van deze wedstrijd. Want er is ongetwijfeld van tevoren heel lang over nagedacht bij Herenveen en bij VVV. Hoe gaan we de tegenstander bestrijden? Maar daar komt niets van terecht. We zagen het zojuist op maduro Damniveau. niveau. 10 minuutjes nog, 0-0. Is het slotoverzien van Excelsior al begonnen, Henk Kok? Nou, ik heb in elk geval twee pogingen van Alberg gezien van Excelsior, de middenvelder van de, van de Rotterdammers. Ze heeft nou, Groningen twee keer de stuipen op het lijf gejaagd. Eén keer schoot hij vanaf buiten het 16 meter gebied recht tegen de borstkast aan van Van Loo en één keer van de, vanaf de rechterkant vrij scherpe hoek. Toen werd Van Loo ook meester over de situatie, maar dat geeft ook aan dat FC Groningen geen volledige controle over de wedstrijd heeft. Absoluut niet. Nu wordt er nog eens een keertje wordt er gewisseld bij. Is even kijken wie gaat eruit bij FC Groningen. Gaat het speler het veld verlaten. Er komt weer een nieuwe speler uiteraard binnen de lijnen. Het is, het is een wedstrijd ja, waarin Groningen eigenlijk een wedstrijd die bedoeld was... om het zelfvertrouwen van FC Groningen wat op te krikken. Maar of je met deze drie punten, van meer zou ik als trainer niet willen zeggen... gewoon de drie punten binnengehaald en dan snel naar huis en ook niet meer dan dat... van Groningen speelt ook een zeer matige, zo niet slechte wedstrijd... waarin het heel weinig creativiteit en productiviteit aan de dag heeft gelegd. Excelsior gaat weer richting het doel van, van Lo. Joost Bloes probeert die bal te onderscheppen... maar er wordt weer teruggespeeld door een speler van FC Groningen op zijn doelman van Lo. En dat heeft het publiek hier volledig verfoeid in de Euroborg. Regelmatig werd er gefloten voor ballen in de breedte. Voor ballen terug op Van Low. In plaats van dat die bal in de diepte werd gespeeld. Van Groningen heeft te weinig de diepte gezocht. Gaat hij weer naar Van Low? Jawel. De bal gaat weer vanaf de verdediger. Over hier, hier, het Burnet was het in dit geval naar Van Lo En zo verstrijdt hier in elk geval, en dat is buitengewoon positief, de tijd. Heidel met Another Day. En die houdt bij Vitesse, Roda. Ja, mijn verwachting en hoop is niet uitgekomen volgens nog. Nu dan misschien. Als er weggelopen wordt door Marco van Ginkel. Die wordt aangeraakt. En heeft de bal ook nog het laatst zelf aangeraakt. Hij wilde misschien wel een penalty hebben. Maar dat de van Ziegem, Denkt daar anders over. 41,5 minuten gespeeld. 0-0 de stand. Een paar aardige acties, maar voor de rest is het een uh, wat tegenvallende eerste helft. Toch ondanks het aardige begin van Vitesse zijn de beste kansen in de eerste helft. Toch voor rode EC geweest tot nu toe. Met uh, onder andere een goede kans uh, voor uh, uh, goedspelende Mitchell Donald. bal gaat nu naar voren. Wordt opgevangen door diezelfde Donald. Halverwege de helft van Vitesse geeft hem mee aan uh, de loge. Die eindelijk eens een keer op kan komen. Wordt uh, steeds achterin gehouden door de opkomende Butner, En nu uh, levert het slechts een, een, een inworp op. Omdat Kalas uh, daar goed tussen zat. 42 minuten precies gespeeld. En geen enkele haast van de kant van Roda voor Martijn Montijnen, de Belg, die de bal mag gaan gooien. Kan hij dat ver? Nou, zo te zien niet, want hij neemt geen echt lange aanloop. En gooit hem dichtbij naar Mitchell Donald. Donald bij de achterlijn wordt van de bal afgelopen. Goed gedaan door Davila, die linksbuiten, die te weinig op de linksbuitenpositie staat. En daar naartoe werd gehaald door John van der Brom. Van, ga nou eens op je positie spelen, want anders komen we nooit in de buurt van het doel van Rode SC. C. Tussenbal over de zijlijn gegaan. Een inworp voor Vitesse. 42,5 minuut gespeeld. Nog altijd 0-0. En 0-0 ook nog bij VVV Heerenveen-Rachner. Maar dat had anders moeten zijn. Ja. 42 minuten op de <laughs> klok. Ja, maar het is echt waar. 0-0 de stand. Heerenveen speelt achterin de bal rond. Zojuist een prima actie van Timmy Sela... Die op het middenveld bij VVV de bal onderschept. Dan twee duels wint in de as van het veld. Diep terecht komt op de helft van Herenveen. De bal breedgeet het strafschopgebied in naar links. Daar komt Moussa. En die moet hem binnenschieten, maar schuift hem echt 7 meter voorlangs. Dat was de kans. Azaidi aan de andere kant van het veld. Verspeelt de bal en daar is McGuire. VVV zit in zo'n fase dat het begint te voelen dat er iets mogelijk is vanavond tegen Herenveen. Overtreding van Zomer, die daar een voo voor neerlegt. Een paar meter over de middenlijn. Wat aan de rechterkant van het veld. En Kusebujuk, de scheidsrechter, zegt ja eh, vriend kom maar even kijken hoe het met je tegenstander gaat. Want je kan er wel zo snel van doorgaan. Maar het lijkt erop alsof Nofor eh, wel echt wat pijn heeft. Hoewel als de scheidsrechter dan gaat kijken staat hij ook als een haas weer over En daar zou Kusebujuk wat dat betreft wel een opmerking over mogen maken richting de Nigeriaanse spits van VVV. Want zo streng als hij dan zomer toespreekt, dat zal hij dan ook moeten doen bij Nwofor. Als hij onder zijn neus gewoon weer opstaat en doet alsof er niks aan de hand is. Daar is het de recht, een paar meter voor de middenlijn. VVV heeft de bal terug, geeft hem voor de middenlijn op de eigen helft met Yoshida, de recht. Helemaal in de as van het veld. Dan Timi Sela, wat een topactie was dat van hem. En wat liet Moussa de kans daar ongelooflijk liggen. Hoewel hij schoot een minuutje later vanuit bijna dezelfde positie keihard op de goal. En deed dat in de korte hoek waar de doelman van Herenveen van de Bus knap in de weg lag. Lichte overtreding gezien. Heerenveen mag een vrij trap nemen met El Akjewi. Bal naar de kop van het strafschopgebied Opgepakt daar door Goudenleeuw. De man met goede trappen in de wedstrijd. Een aantal goede lange ballen van hem gezien. Nu gaat het breed naar Jamaat. Daar komt weer zo'n bal. Crossbaas naar de linkerkant van het veld. Timisela doorziet het. Bal komt niet bij Asaidi. Oushebo krijgt een zetje handig van El Akjewi. Een paar metertjes voor de middenlijn nog voor VVV. En dan is een ingooi zelfs dan voor de tegenstander. Voor Heerenveen. 0-0 in de 44ste minuut. Eén minuutje nog in de eerste helft bij VVV tegen Heerenveen. Misschien dat hier het gevaar komt, want Assaidi is weg aan de linkerkant. Houdt de bal nog binnen. Moet het duel dan opzoeken met Timmy Cela. Laat even op alsof hij er langs kon gaan. We moet het van de actie komen. Daar is Koems, daar is het schot. En die mist de kruising maar op een halve meter. De poging van Sven Koems. Het blijft inderdaad, zoals gezegd, 0-0. Het grote nieuws van vanavond uit Groningen is dat Groningen een voorsprong vasthoudt. Ja, dat mag je wel zeggen. Daar hebben ze het ook tegen uh, Ado Den Haag gedaan. Uh, trouwens, nu ja, staat het werd wel van 4-0 of 4-2, hè? Ja, dat is waar. Maar de voorsprong is toch gebleven dan, hè? Ja, of niet? Ja, ja je oh, hebt helemaal ja, gelijk. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar goed, er staat uh, 2-0 uh, voor FC Groningen tegen uh, Excelsior. En dat is ook het enige positieve wat je eigenlijk mag koppelen in deze wedstrijd. Groen nog eens een keertje over de aanval, over de linkerkant van het veld. Via Belkuna en Jones, ook een man uit Uruguay, overgekomen van... Uh, ja, die is hier al langer trouwens. Die is al uh, voor die transferperiode hier gekomen aangetrokken. En een landgenoot natuurlijk van Texera die gewisseld is. Heeft Excelsior nog iets laten zien in die tweede helft? Heel weinig. Ik heb al gememoreerd die twee pogingen van, uh, van Alberg en die poging van Tevreden. Dan kom ik op drie schotpogingen van Excelsior over 90 minuten. En dan heb je te maken gehad, FC Groningen althans, met een zeer zwakke tegenstander in de Eredivisie. FC Groningen heeft daarvan kunnen profiteren zonder tot groot spel te komen. Absoluut niet. Het spel was niet indrukwekkend. Het spel was gewoon slecht van FC Groningen. Te weinig durf, te weinig lef getoond. Te weinig de diepte gezocht, te weinig productiviteit, te veel kansen gemist. En zo kan ik wel even doorgaan van het spel van FC Groningen was absoluut niet opbeurend. Excelsior gaat nog eens een keer aan een aanval bouwen over de rechterkant van het veld. Maar het zal wel ook improductief blijven zoals de hele wedstrijd in feite improductief is geweest. En alleen een beetje heeft gereageerd toen het uiteindelijk op een achterstand kwam van 2-0. En er was ook nog in een fase dat Albert dan twee keer schoot, dat FC Groningen niet de controle over de wedstrijd kon houden... En dat is toch een veeg teken. Van FC Groningen wil graag in de Euroborg de tegenstander bij de strot grijpen. Controle over de wedstrijd houden. De tegenstander opjagen. En dat heb ik eerder gezegd niet gezien in deze ontmoeting. Waarin uh, SK zegt Ed Jansen nu afluit. En FC Groningen heeft deze wedstrijd dan gewonnen door Doepen van Tadic en van Andersen. Texera, de man uit Uruguay heeft een bevredigende debuut gemaakt had eigenlijk een doelpuntje moeten scoren... maar was wel betrokken bij de doelpunten, inmiddels een assist. FC Groningen tegen een uitermate zwak Excelsior. Het enige positieve voor de supporters van Groningen in het elftal. Drie punten in de knip. Groningen Excelsior dus 2-0. En dat betekent dat Groningen op zeven punten komt... en Excelsior één punt houdt beide uit zes duels. Bij de andere twee wedstrijden, Vitesse Roda en VVV Heerenveen, is het rust. En bij beide duels is de ruststand 0-0.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 you a sunshine. You're everything good in the world. Mm -hmm, mm -hmm. Well, you know, I'm thinking about myself less and less. Only holler at Tesla's. Mm -hmm. Taking bigger steps to get to you. Happy to sit here and watch you and I grow.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 Australië met autumn flow. Ja, Graafschap en uitwedstrijden. Van de laatste twaalf uitwedstrijden won de Graafschap er één. Dat was in januari van dit jaar. En dat was in de Kuip. En dat was met 1-0. Ja, en ik kan me van die wedstrijd herinneren... dat uh, Feyenoord alle kansen kreeg, die wedstrijd. Maar er niet één maakte. En Graafschap een paar minuten voor tijd op die 1-0 voorsprong kwam. En die niet meer uit handen gaf. Maar ja, dat was een heel ander Feyenoord... Want dit Feyenoord is nog zonder nederlaag dit seizoen, het van de Maanen. Ja, zo is het inderdaad, Ronald. En toen zat Feyenoord diep in de problemen. Speelde inderdaad beter die wedstrijd dan de Graafschap. Ik mocht die wedstrijd toen ook verslaan hier in de prachtige Kuip. En vlak voor tijd inderdaad de enige goal van de wedstrijd. Een kopbal van Leon Broekhoff op een voorzet van Barca's Die spelen allebei niet meer bij de Graafschap. Maar het is toch een bijzondere avond. Dat kan het worden hier vanavond in Rotterdam. Want Feyenoord kan in elk geval tot morgenmiddag. En dan zal het waarschijnlijk weer over zijn. Maar ze kunnen op kop komen weer in de eredivisie. Dat was na de eerste en de tweede speelronde ook al het geval. Ja, en dan mag je toch wel vaststellen dat het sportief goed gaat. Dat er veel ten goede is gekeerd hier in Rotterdam. Een feit is in elk geval dat Feyenoord weer volop leeft. Het veldspel is nog wat wisselvallig. Maar er is in elk geval weer veel ambitie. Uitgesproken is om de vijfde plaats te halen. Dat moet lukken. Europees voetbal dus zegt. De beleidsbepalers en ook wat dat betreft is de Flair dus een beetje terug weer hier in de Kuip. En over Flair gesproken. Hij maakt zijn debuut en het is niet eens een grote verrassing. Want hij viel vorige week al uh, vrij goed in. Maakte meteen een doelpunt uit een strafschop. John Quidetti. De Zweed, 19 jaar jong, gehuurd van Manchester City. Onder 18 bij die club in Engeland speelde hij 13 wedstrijden, 13 goals en er wordt veel van hem verwacht. De spits naar wie Feyenoord al maanden op zoek was. Want dat ontbreekt er aan in het elftal van Ronald Koeman. Een balvaste nummer 9 in het punt van de aanval. En John Quidetti moet de speler worden die de doelpunten gaat maken dit seizoen bij Feyenoord. En heeft er dus vorige week al eentje in. Uh, geschoten In die wedstrijd tegen NAC Breda. Een duel dat Feyenoord won met 1-3. Ook de Graafschap won vorige week met 1-0. In een hele slechte wedstrijd tegen NEC uit Nijmegen. 1-0 was dat voor de Doetinchemmers. Wat dat betreft beide ploegen dus het nodige vertrouwen. Maar inderdaad, je begon er al over. De Graafschap heeft hier de laatste twee edities weten te winnen. Vorig jaar dus met 0-1. En ook het jaar daarvoor won de Graafschap hier in de Kuip met 1 tegen 3. Dus dat zijn een beetje de bespiegelingen vooraf. Quidetti is de man die dus debuteert bij Feyenoord vanavond in de punt van de avond. Gaat ten koste van Fernandes. Hij zit op de bank en ook de Graafschap heeft één wijziging doorgevoerd. Op de linksbackpositie mag Abdullah weer verdwijnen. Hij zit op de bank en Thies Evers terug van een blessure. Hij speelt hier vanavond in de Kuip. Een heel jong team dat van de Graafschap, maar hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Feyenoord.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 the same song uh. van Golden Earring Feyenoord de Graafschap staat op het punt van beginnen Riesert van der Maden Feyenoord op de vierde plaats de Graafschap dertiende. het verschil tussen beide ploegen 6 punten en Feyenoord kan dus vanavond op kop komen in de eredivisie de spelers 22 in getal ze staan klaar en het uh, publiek hier dat uh, is nu al zeer enthousiast aan het begin van de wedstrijd ja de aftrap moet nog plaatsvinden. De Graafschap zal dat gaan doen met de twee spitsen Poupon en El Hasnoui. Maar wat is dit toch een prachtig stadion. Een uitstekend veld. Enthousiast publiek. En nu nog een leuke wedstrijd. En de Graafschap heeft afgetrapt met Poupon. De bal gaat naar rechtsachter naar Jansen die is blijven staan na zijn goede wedstrijd tegen NEC. En dan gaat de bal naar rechts naar Rozen. Maar een slechte paas. De Feyenoord kan overnemen aan de linkerkant van het veld. Maar het balverlies is alweer snel aan de kant van de Rotterdammers. Maar dan maakt ook de Graafschap een fout met Meijer. Een forse ingreep van van der Pavert, Wiedemeyer laat doorgaan en Feyenoord gaat dan op jacht naar de eerste serieuze aanval aan de rechterkant van het veld. Komt de voorzet van Schaken natuurlijk richting Wiedetti, maar die raakt de bal net niet en de bal gaat over de achterlijn en een eerste. Bal voor Yves de Winter. De keeper die vorige week toch wel verrassend de voorkeur kreeg boven Joost Terrel. Belgische doelman overgekomen van Westerlo afgelopen zomer. En hij heeft de bal uitgerold naar Wormgoor. Via de Winter dan naar de andere kant. En zo heeft de Graafschap nu wat ruimte om op te bouwen. John Quidetti, op hem zijn toch veel ogen gericht. Veel applaus toen zijn naam zojuist werd genoemd door de speaker Peter Houtman hier in de Kuip. En hij zal, ik zei het net al, voor de doelpunten moeten zorgen een speler... Die uh, behalve bescheiden is. Gezien bijvoorbeeld ook zijn uh, Twitter account. Die hij genoemd heeft. Super Quidetti. Ja, Dat uh, hm. zegt toch genoeg over zijn zelfverzekerdheid denk ik. Vorige week scoorde hij dus al. En hij staat nu met nummer 10 in de punt van de aanval bij uh, Feyenoord. Bal ligt uh, over de zijlijn. We gaan een ingooi krijgen voor de Rotterdammers. Die dus nog altijd in deze competitie na vijf duels zonder nederlaag zijn. Twee keer een gelijkspel tegen Heracles en Feyenoord. Een ingooi is uh, genoemd. Richting Guidetti, veel sfeer in het stadion, bal opnieuw over de zijlijn en een nieuwe ingooi nu wat dieper op het veld en daarvoor meldt zich dan Leerdam de rechtsachter die dus wat is opgeschoven. Alle spelers nu op de helft van de Graafschap. Dat is een beeld dat we waarschijnlijk veel zullen zien en de eerste voorzet komt dan van Schaken. gaat richting Guidetti, die gaat onder de bal door en dan kan de Graafschap misschien voor wat rust zorgen in de aanval of in de opbouw moet ik eigenlijk zeggen, want ze komen er niet echt uit. Dat gaat ook uh, nu uh, nauwelijks lukken. Nee, er is direct weer balverlies aan de kant van de Achterhoekers. En Feyenoord probeert weer op te bouwen. Probeert weer uh, het balletje snel te laten rondgaan. We hebben gespeeld in de Kuip. Een minuut of 2,5 En de eerste beginselen wijzen erop dat Feyenoord in elk geval is van plan is om uh, snel een doelpunt te gaan maken. Vitesse en Roda willen ook een doelpunt maken in die houtkamp. Ja, we zitten net in de tweede helft, 0-0 de stand. Uh, genoot in de rust, eindelijk is het niet van die ongelofelijke harde herrie, maar van een mooie schotse uh, doedelzakband uh, die hier uh, prachtig speelde. Ja, echt waar. Dat vond ik heel nou nee, mooi, ik geloof je wel. <laughs> Op mijn leeftijd uh, heb je dat, Ronald. Uh, vooral die harde herrie ja. vond ik leuk. Uh. <laughs> ja, het is weer iets wat anders. Ik hoop dat de tweede helft ook uh, mooi wordt. Uh, mooier dan de eerste helft. 0-0 de stand. Geen wissels aan beide zijden. En balbezit voor Vitesse, zoals dat in de eerste helft ook grotendeels het geval was. Maar de beste kansen voor Roda waren. Aan de linkerkant bezit voor Butner die heel veel ruimte heeft gekregen in de eerste helft, maar er te weinig mee heeft gedaan. Ook nu doet hij het niet goed, want hij speelt de bal niet goed op Davila. En dus kan Rode EC overnemen via eh, rechtsback Montaigne. Montaigne bal de diepte in richting... Oh, dus dat is geen slechte bal. Richting Jonker, maar Jonker glijdt weg en dan kan de bal opgepikt worden door Callas, die debuterende 18-jarige Tsjech. En gaat Vitesse weer in de aanval via de rechterkant. Via Michihiro Yasuda, de Japaner. Maar ook hij raakt de bal weer kwijt. Nee, ook het begin van de tweede helft is niet best. Als Jonker de bal ook slecht aangespeeld krijgt. En het dus even wat slordig over en weer is. En het is dus ook na twee minuten in de tweede helft nog altijd 0-0... ...staat bij Vitesse EC. Veel wisselingen bij VVV Heerenveen. Altijd oppassen voor Heerenveen die eerste paar minuten in de tweede helft. hè? Klopt, helemaal met je eens. Maar ik zie geen nieuwe mensen, dus dat scheelt alweer een slok op een borrel. Het is 0-0 in de koel in Venlo. Er wordt echt drie tellen gespeeld, want het moment, op het moment dat jij overgaf aan mij werd er afgetrapt. Voor het tweede gedeelte, het aardige is dat deze wedstrijd komende dinsdagavond trouwens uh, nog een keer wordt gespeeld. Dan weet je zeker dat er een winnaar komt, dat is een wedstrijd in de KNVB-beker. Op nou, basis van wat we tot nu toe vanmiddag hebben gezien of vanavond zou ik zeggen blijf lekker thuis. Een schot van afstand van Herenveen van Jurisic. En die bal die zeilt niet eens zo heel ver naast. Het zal een meter of drie zijn uiteindelijk. Na balverlies van Sela. Een schot vanaf de rand van het strafschopgebied En als dit een voorteken is voor een bijzonder leuke tweede helft. Nou, dat zou mooi zijn. De bal is nu in de voeten van Gentenaar. Hij heeft toch wel wat last van de rug al een aantal weken. Maar ik was hier gisteren bij de training en toen werd ook al gezegd... nou, we kunnen het voorlopig wel met hem doen. Hij slaat zich er wel doorheen, traint wat minder op zijn leeftijd. Hij is dik 35 geweest. Maar hij gaat het allemaal wel redden. Nou, voorlopig heeft hij niet heel veel te doen gehad. Een paas bij hier een veen die goed is. Narsing aan de rechterkant. Yoshida stapt achteruit en trapt de bal de tribunes in. Wel een ingooi voor de Vriezen. Aan de rechterkant van het veld komt zometeen Jan Maat op. En hij zal deze ingooi voor zijn rekening nemen. Kan dat normaal gesproken vijf weg? Volgens mij is er niet zo heel veel ruimte vanaf de boarding om een aanloopje te nemen. Dat heeft Janmaat ook niet nodig. Want hij neemt de bal kort. Is hem ook heel snel kwijt. Als hij hem terugkrijgt van Judy Seats, dan een overtreding op Moussa. En dan is er een vrije trap voor VVV. De bal wordt gegeven aan Emenieke. Gaat hem neerleggen aan de linkerkant. Zo halverwege de helft van VVV Venlo. Waar kan het naartoe? Nou, het gaat in ieder geval naar voren. Dat is een ding wat zeker is. Ousebo staat aan de linkerkant. Gestart in de eerste helft op rechts. Daar staat nu Moussa. Ousebo houdt de bal niet in de voeten. Narsing kan op avontuur. Speelt de bal achter Juricic. Daar zit Maguire tussen. Dan Kullen. Nog Weinig van hem gezien. Oeshebo komt niet naar de bal. Maar verovert hem toch. En eventueel met Janma ter hoogte van de middenlijn. Dan gaat hij wat verderop staan op de helft van Herenveen. Kullen. Oeshebo krijgt hem terug. Is nog geen meter opgeschoten. Buitenkantje voet dan. Dat is spannend. Naar een wolf voor. De bal komt ook nog een keer voor zich. En dan daar opgepakt door Koems. En overgegeven aan een. De... Narsing, vervolgens Assaidi. Narsing aan de rechterkant wordt niet gezien door Asaidi. Die zich verslikt in zijn eigen actie. Onderuit gaat in de middencirkel. Dan komt er hulp van Koems. En zo komt de bal naar de linksbek van Herenveen, Dat is El Akjoui. Zomer, breed gespeeld richting Gouweleeuw, Dan terug naar Zomer. Een paar meter opgeschoven in de as van het veld. Halverwege de helft van Herenveen, En dan komt er ongetwijfeld een lange bal. Nee, die komt niet. Want hij gaat breed naar El Akjoui. En zo bouwt Herenveen aan een aanval in de 48e minuut van dit duel inmiddels. Maar nog altijd wel Ondanks dat schot van Jurisic, wat hoop geeft 0-0. Leuke start bij Feyenoord de Graafschap, recent? Ja, leuk om naar te kijken. Het eerste offensief was duidelijk in het voordeel van Feyenoord. Nu heeft ook de Graafschap al wel wat balbezit op de helft van Feyenoord gehad. Eén goede kans al gezien. Na drie minuten een schot van Gwidetti. Die werd weggestuurd met een goede steekbal door Bakkal. Kwam bijna terecht op de achterlijn. Dus weinig ruimte om echt een hoek te vinden. En goed de bal gestopt door De Winter. De keeper van de Graafschap. De Graafschap dat nu het balbezit heeft met Van der Pavert. Speelt de bal terug naar De Winter. De Winter met een hoge bal richting de middencirkel. Gekopt dan door Meijer. Meijer nu met een hoge bal richting Poepon. De spits van De Graafschap. De topscorer ook met twee doelpunten. En dan misschien een aanval over de rechterkant voor De Graafschap met Roze. Roze heeft wat ruimte. Speelt de bal naar El Hasnaoui. De speler die vorige week de enige goal maakte tegen NEC, maar nu slordig is en balverlies. Dan een driehoekje bij Feyenoord. Hoge bal vanaf uh, de linkerkant, maar die belandt helemaal nergens. Crossbal richting uh, Schaken was de bedoeling. We krijgen een ingooi voor de Graafschap aan de linkerkant van het veld met uh, Thies Evers, Hij dus weer terug na een blessure. En uh, kijkt dus wie er in de bal komt. Dat is uh, De Leeuw, de nieuwe speler ook bij de Graafschap die overkwam van uh, Veendam. Heeft al vier assists op zijn uh, naam. Goede uh, aankoop van uh, de Doetinchemse ploeg. En dan is het Feyenoord nu weer met uh, El Amadi in de buurt van de middenlijn. Speelt de bal kort naar uh, Schaken. Schaken dan terug naar Klaasie. Klaasie met uh, ruimte. Speelt de bal breed aan de linkerkant van het veld. Nu naar Ramstein. Een paar meter over de middenlijn. Dan is het Cabral die de bal uh, komt uh, halen. Kan niet uh, zijn man passeren. Dat is Jochem Jansen vanavond. De rechtsbek van de Graafschap die Vervolgens weer naar El Hasnaoui speelt. We hebben gespeeld 8 minuten in de Kuip. Leuk om naar te kijken tot nu toe. 0-0 de stand. Vitesse Rode in die kan. Nee, niet leuk om naar te kijken. 6,5 minuut gespeeld. 0-0 de stand. En zojuist was uh, eigenlijk typerend een hoekschop vanaf de linkerkant... door Janari van der Heijden genomen. Volkomen verkeerd geraakt. En die bal gaat over alles en iedereen heen over de achterlijn. Helemaal aan de andere kant van het veld. Nu heeft uh, Vitesse weer balbezit via Gurdam Kashia. De aanvoerder, de Georgiër van 24 jaar. Maar ook hij kan de bal niet kwijt en moet hem breed spelen. Gaat de bal naar Davy Prupper. Prupper terug naar Kasia. Kasia gaat eens lopen met de bal. In de diepte wordt er gevraagd. Maar ja, dan sta je wel in de dekking. Boni wordt gemist bij Vitesse. Dat is een man die veel beweging heeft en de bal aan de voet, of in de voeten gespeeld kan krijgen. En er dus niet bij is vanwege een schorsing. Weer is het Prupper die de bal is komen halen. Heeft hem overgegeven aan Van der Heide. Krijgt hem terug Prupper. Nu is hij halverwege de helft van roda, Gaat naar de linkerkant, maar wordt dan goed op gevangen. ...door verdediger Montaigne En via Prupper gaat de bal over de zijlijn. Nee, er is nog geen verbetering in het spel, om het zo maar eens te zeggen. Want ook na 7,5 minuut spelen, weinig kansen tot geen kansen... ...bij Vitesse tegen Roda, dus 0-0. Weinig doelpunten gezien vanavond. Twee van Groningen tegen Excelsior, dat eindigde in 2-0. Maar ook nog niet één in Venlo, Dat maar niet meer. Gaat die gebeuren ook, let maar op. Tenzij het nu misgaat achterin bij Herenveen met Moussa 0-0 in minuut 51. Twee verdedigers, dat zijn er zeker twee te veel voor Moussa en dus is hij de bal kwijt. Hij was diep op de helft van Herenveen. Wat commotie aan de zijkant voor de dekoud van VVV. Waar Glenn de Boek zegt nee, hij is de trainer van VVV. Die bal is voor ons, maar er mag worden gegooid door Jan Maat, De rechterverdediger van Herenveen Staat een meter of tien voor de middenlijn. Gaat de bal vergooien richting Bas Dost. Verliest het wel van Emenieke. Krijgt een klein zetje in de rug. Emenieke zegt ja ik doe niks. Maar Dost grijpt naar zijn rug alsof hij heel veel pijn heeft. Dat valt allemaal echt wel mee. Maar hij krijgt wel de vrije trappen mee van scheidsrechter Guzebu. Ook bal genomen door Janmaat naar Goudenleeuw, naar Zomer. Op de rand van de middencirkel. El Aqshaoui staat een paar meter verderop. Aan de linkerkant van het veld. Een lange bal richting Asaidi. Nog een schotje gezien van hem zojuist vanaf de linkerkant. Maar geen probleem voor Gentenaar. Al even achteruit, als van het veld. Daar is Djuricic. 1 beweging door is de bedoeling naar Dost. Djuricic krijgt hem terug. En dan gaat hij, denk ik, via een verdediger van VVV over de achterlijn. En levert dat in deze tweede helft. De Tweede corner al op voor VVV. Pordon voor Heerenveen. En de vijfde voor de Friese in totaal. Bal snel genomen. die randstrafs op gebied. Buitenkantje voet gegeven. Maar dat wordt doorzien door McGuire in de buurt van paal 1. En dus kopt hij de bal voor alle zekerheid voor zijn doelman Gentenaar weg over de achterlijn. Dan zien we hier de derde hoekschop van Ereveen in de tweede helft en de zesde in totaal dus. Ereveen wil die bal snel nemen, maar er wordt wat geduwd en getrokken voor de goal. Onder meer Dost en de recht met elkaar in de slag. Daar is de bal die is gevaarlijk, maar Gentenaar met een slaande beweging. Hier 0-0, maar Andy, goaltje. Kijk, als je een doelpunt scoort, dan moet het ook wel een mooie zijn. En dat is het ook, 1-0 Vitesse. Wat een beauty van een goal. Voorzet van Yasuda vanaf de rechterkant. En prachtig achter een standbeen langs binnengetikt door Marco van Ginkel. De 19-jarige spits. En zo is deze wedstrijd eindelijk opengebroken. Maar wat een mooie voor Vitesse: 1-0. Vitesse leidt tegen Roda. Bij VVV Heerenveen is het nog 0-0. Die zijn net zover. Een minuut of tien in de tweede helft. En fijn de Graafschap een minuut of tien in de eerste helft nog 0-0. Groningen zelfs u afgelopen? 2-0. We gaan naar het nieuws met Rashid Finch. En daarna nog twee uur langs de lijn. Tot zo. En nog langs Op 1. Pakistan na 9-11. In één klap is het land na de aanslagen op de Twin Towers vijand nummer 1 van het Westen. Hij zegt die aanslagen in New York was een internationale samenzwering... om de moslimwereld te vernietigen. Luister morgen naar de documentaire Het Pakistan van Assad-Zohaib na 9-11. Hij noemt de Taliban vrede vredelievend. Als de Amerikanen de Taliban met rust hadden gelaten... dan was die vrede en nog steeds geweest. Over twee Pakistanse broers en de gevolgen van de terreurdaden van Al-Qaeda. Radio 1... Morgenavond, 9 uur, in Holland Dok Radio. Het nieuws van alle kanten. Voetballers van Nederland opgelet. Win met jouw team. Een jacuzzi in de kleedkamer.